daar zelfs parkeren. Dat is vlakbij de vette vispoort. Oh, ik moest je toch alleen maar afzetten? Oh, na al uw felicitaties had ik toch wel een glaasje verdiend, dacht ik. Mm. Dan ga je ook, afhan. Enfin, als je niet te moe bent tenminste. Hoe en jij dan? Een paar uur geleden waren we nog weet niet hoe moe. Ja, maar dat was alleen maar bij manier van spreken. Ja, maar morgen, allez, vandaag al eigenlijk, worden die schilderijen verbranden, Pieter. Om tien uur. Ja. ja, maar dat betekent vroeg opstaan. Heb jij grote dorst?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 Zo laat, de tijd vliegt als een mens slaapt. Hé, hey, zeg, geneer u niet, hè? Jij hebt nu anders ook niet geneerd ervan hè? Na twee uur, verdomme. Dan hebben we zeker twee uur geslapen. Ja, ja, dat wel goed. En ik toch? Dan is zo'n dag de boeg. Gelukkig dat de Rijkswacht de toestand op het zand coördineert. Nou, ten laatste om half tien moeten we daar ook staan. Want dan worden de schilderijen verbrand. Neemt gij maar eerst een douche. Ja. Ik heb nog wat tijd nodig om wakker te worden. Zeg, wat zet jij van plan straks? Afwachten zeker? We kunnen niet anders. Wat hebben we? Alain wordt ontvoerd door Guy naastens en Simon de Voogd... ...die te horen krijgt dat hij zijn eigen kleinzoon gekidnapt heeft. Dat is één. Simon bewaakt jongen in het chalet, terwijl Guy vermoedelijk op dat ogenbrugge zit.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 Pardon. Pardon. Mag ik even door alstublieft? Daar heeft u defect. Waar? Naar de brandstapel. Ah, uh, uh, commissaris, uh, commissaris Van Hun is er nog niks. Mevrouw, de effect. De tijd dringt. He. tijd is al over negen. Ik ben op van de zenuwen. Dat begrijp ik. Ja, de hele familie is verschrikkelijk in de war. Julie. Ja, die zal dan patuis kunnen bevolken. Ja, bekomen. die is er nog erger aan toe dan wij. Julie. Eh uh, ja. Van Hun? De kei. Die mankeerde er nog aan. Ja, nou, die moeten u dringend hebben, zo te zien. Mevrouw, meneer Fekte, als u me even wil excuseren, mijn superieur roept: 'Talem! Aanwezig!' Ik ga wel een beetje zo best als toen kunnen gebruiken, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Wat had dat allemaal te betekenen van in vannacht? Vannacht, hoofdcommissaris? Ja, op het kerkhof, ja. Ah, bedoelt u dat? Die opgraving in het Hons van de Nacht, heb je er idee van hoeveel dat gaat kosten van in? Nachtwerk, dat wordt dubbel betaald. Hè? Wat heeft dat grapje opgeleverd? Dankzij die opgraving heb ik zekerheid gekregen over een paar elementen die mij. En het papierenwerk is dat ook in orde? Heb je een officiële toelating gekregen om. Ik heb commissaris, dat de opgraving waartoe meneer Van In is overgegaan. technisch en wettelijk volledig volgens het boekje is vervangen. Ja, dat kan goed zijn, maar dat verandert nog altijd niks aan het feit dat ga je u veel beter met andere en dringender zaken zat bezighouden. Van In? Waar dacht de commissaris dan zo wel aan? Terwijl jij in het Hons van de Nacht de lijken, is dat op te de delven, heeft Vroeman zelf woord zijn lijk werd vanochtend aangetroffen in een spoorwegperm. Wat heeft gedaan daar aan te doen? Er zal niet zoveel meer aan te doen zijn, hoofdcommissaris, als ik u zo bezig ben. Dus Kost maar met uw flauw en totaal misplaatste humor. Wanneer een notabel als Jacques Vrooman, die in de gegeven omstandigheden zelfmoord pleegt, dat vraagt om een adequaat politioneel onderzoek. Hoe heeft Vrooman zich van het leven beroofd? Een kogel door het hoofd. Werd er ook een afscheidsbrief gevonden? Eh, tot dusver niet, nee. We kunnen ook niet alles tegelijk. Hè. vooral niet als gij liever op het kerkhof zit en daarna uw telefoonnummer opakt. Was er niet alles, hè? We hebben naastens te pakken gegeven. Wat? Ja, met een dimpel, maar efficiënt opspraak. Bericht. Dat geeft echt de politie Niet zo sulair als wat onze vriend van in hier. Allemaal uitvreden, dat geef ik toe. Maar geboekt wel resultaten, hè? Wat zat hij? In een op het zand.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 Is kort en de Pieter. Okay, voilà. Pieter, wat is er? Gaat je mij nu eindelijk eens zeggen? Tommen, hè. Julie was bij Claire Vrooman toen ik haar vertelde waar we de vermoedelijke schuilplaats van de vocht ontdekt hadden. Zij moet dat doorgebriefd hebben aan onze derde man.